Veel beter dan een lang strafproces en een gevangenisstraf. Bovendien werkt celstraf vaak statusverhogend onder criminelen. Het verkeer heeft in het hele land last van winterse buien. Het KNMI heeft vanwege de hagelbuien, natte sneeuw en harde windstoten... code geel afgegeven. Dat betekent dat weggebruikers extra moeten opletten omdat het glad kan zijn. Vooral in Gelderland kan er flink wat hagel vallen... Aan de Zuidwestkust kunnen zware windstoten van zo'n 90 km per uur voorkomen. De organisator van een feest in Taiwan in juni vorig jaar moet bijna vijf jaar de cel in. Bij het feest kwamen vijftien mensen om bij een explosie. Tijdens het feest werd gekleurd poeder de lucht ingespoten. Dat poeder vatte vlam, waardoor een stofexplosie ontstond. Meer dan 500 mensen raakten gewond. De organisator kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.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 Zelfs zei hemels dat hij er zijn drank- en drugsverslaving mee financierde. Het weer nog regelmatig buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt hooguit 8 graden en er staat een stevige wind. Morgen op Koningsdag nu en dan zon, maar ook buien en een graad of 9. Dit was het NOS Journal. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, 11 kilometer, ruim een kwartier vertraging. Geldt ook voor de A6 richting Muiden bij Muidenberg, 7 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp, 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd ruim een half uur. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Knoop het Oude Rijn, 9 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Met juist het begin van het programma. Met de Nederlandse band Spargo, je hoorde head up to the sky. Nou, we zijn er weer, tolweg 10 We zitten er weer, Robert. jan Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag. Luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, toch, uh, toch het zonnetje weer. Ja, heerlijk. In tegenstelling tot het weerbericht om twee uur van uh, hagel, regen, wind. We hebben het wel even gehad vanmorgen. Wie weet... Misschien ge... komt het nog? Misschien komt het nog. Dat hoort u natuurlijk meer over rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. En terwijl er weer een uh, drietal activiteiten momenteel bezig zijn in Zandvoort... waaronder dus de Art Walk in Zandvoort... de laatste dag van de havendagen in de haven van Zandvoort op het strand... en natuurlijk het grote NKC Camper Experience op het circuitpark Zandvoort... gaan wij wederom drie uur live radio voor u verzorgen. Er zijn trouwens een heleboel sportevenementen vandaag die ook uw aandacht verdienen. Momenteel wordt de MotoGP van Spanje verreden. En de pole position was bij voor Rossi. Dus de Italiaan in de Spaanse GP, MotoGP op pole. Gevolgd door Lorenzo en Marquez op 2 en 3. Die wedstrijd, dus die, deze GP, gaan wij voor u volgen. Uiteraard er wordt ook gefietst. Luik, Bastenaken, Luik. Tijdens ijzige, koude weersomstandigheden. Ook die gaan we voor u volgen. Joost Luiten golft uh, momenteel in China. Met nog drie hoofds te gaan op de vierde dag. Is momenteel het spel even stilgelegd. Wederom stilgelegd vanwege de slechte weersomstandigheden. Met nog drie hoofds te gaan staat uh, Joost Luiten op uh, min uh, 13. En uh, de leider staat op min 14. Dus zodra dat spel weer hervat wordt als het droog is. zullen we dat ook voor u gaan volgen. We hebben natuurlijk de speciale weersverwachting voor Koningsdag in Zwolle. En natuurlijk ook. Uh, uh, wat er, uh, wij allemaal gaan doen in Zandvoort tijdens de Koningsnacht. Dan wel de Koningsdag, een aparte evenement, een overzicht. Daarnaast natuurlijk gewone overzicht rond de klok van half vier. Verder natuurlijk uh, wat voor sport er nog langs zij komt. Veel muziek en uh, we gaan natuurlijk straks nog rond de klok van kwart over twee... voor het eerst schakelen met onze verslaggever Cor Dreyer, want die is uh, aanwezig voor ons tijdens het NKC Camper Experience... op het circuitpark Zandvoort. Dus, en natuurlijk heel veel muziek. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Jazeker, jazeker. We zijn er tot aan uh, vijf uur vanmiddag, is Dus daar Cor toe op het circuitpark Zandvoort. Hij gaat even snuffelen daar op het circuit... of via uh, Martin Gauss kan vinden... Ik ben benieuwd. En uh, daarover hoor je straks veel meer bij CFM Zalvoort... op deze zondag met nu Santana. 13 over 2 geworden. Nogmaals een hele goede middag trouwens. En leuk dat uh, jullie allemaal luisteren. En blijf dat dan vooral doen, hè, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En zo dadelijk gaan we naar het circuitpark Zandvoort toe. ZFM niet alleen op de radio, maar ook voor het nieuws kan je altijd op onze website terecht. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. Zfm. www.zfmzandvoort.nl. Zo, dan gaan we een plaatje draaien voor uh, Marisa. Hier is Fifth Harmony en work from home. I worry about nothing. I am wearing a knife. I'm sitting pretty and patient, but I know you got it. Put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick-up to picture. I'ma get you fired. I know you all.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 No one for me, take it to the ground, pick it up for oh, yeah. me, look back at it all, I'm for me, oh, yeah. put it work like my time, sheet. Oh. she, she it like a 63, oh, I'ma buy a new cylinder, let her ride in the forest with me, oh shit the bank, I'm her boat. and she down to break the rules, ride it down, she gon' go, I'm gon' choose, she finesse, I fight for she take that, Lekker hoor, de dansbare muziek bij CFM. Deze zonnige zondagmiddag, de Fifth Harmony en Work from Home. Is speciaal voor Maris gedraaid. Ik hoop dat ze het gehoord heeft, <laughs> ik vond het wel leuk. We gaan over naar het Park Zalvoort naar Kort Die Is even kijken hoe het met Kors slippertje is. Hallo, eens met je slippertje. Nou, Rob, ik ben momenteel op de slipschool van Slotenmaker. Waar een uh, test gedaan kan worden om te gaan remmen. Een noodstop te maken met een uh, kampeerwagen. En ik heb er inmiddels uh, al een stuk of twintig meegemaakt. Ik word er wel een beetje duizelig van. <laughs> maar het, uh, het is heel bennen voor mensen. Die hebben natuurlijk nog nooit eerder een, een stop gemaakt. En we staan nu uh, klaar om de volgende uh, ronde te doen. En er zijn een aantal mensen die hebben dat al uh, gedaan. Een mevrouw naast mij. Hoe, hoe was het? Nou, ik zit er een beetje bij te komen, Gaat Ik ga nu weer ademen. Die mevrouw is uh, een beetje onder de indruk. En, waar, waar komt u vandaan? Ik kom uit de uit En hoe, hoe is dat dag tot nog toe? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja, ik vind het ook uh, super dat je dit allemaal kan proberen hier. Ja, doe je met je eigen camper niet. Nee, die no maken dat, uh, ja, dat gaat niet echt, hè? Maar u heeft ook al een rondje gedraaid in de ja. strip daar. Ja, ja, heb ik ook gedaan, ja. Maar is zelf in het verleden wel eens wat meegemaakt... met de noodstop van een uh, kampeerwagen? Nee, niet kampeerwagen, wel persoonwagen. Maar dan stuur dit toch ja, de verkeerde kans op. En remmen. En ik heb nu geleerd dat dat gewoon niet moet doen. Ja, ja. Nou, we gaan inmiddels... Uh, <coughs> een nieuwe ronde maken voor een noodstop. En dat is heel spannend. Het is hier prachtig weer trouwens. En er zijn allerlei parcoursen zijn er uitgericht. Je kunt een uh, rondje rijden op een gladde baan... als je de auto onder controle houdt. Want ja, tegenwoordig is het gewoon 3.500, uh, 4000 kilo... als je dan uh, bestuurt. En er staat een enorme rij aan mensen uh, te wachten... die allemaal willen meedoen met, uh, met de test. Nou, we gaan nu uh, de aanloop nemen om snelheid te maken. Oh jee. En daar komt hij. Eens even kijken. Ja. Vandaag vraagt hij niet zo heel veel gas. Ja, nu komt hij op gas. En de noodstop gaat nu gebeuren. De ABS die werkt uitstekend hier. Ja, in één keer stil, Cor. We staan in één keer stil, ja. Kijk. Um, ik heb het van meneer, die bijna overkant heeft ook al hoe, hoe was dat voor u? Ja, ik vond het geweldig. Je moet je voorstellen, ik ben geen ABS gewend. Dus ik moet nog de ouderwetse methode toepassen. Het ouderwetse pompendremmen. Maar deze ding doet het allemaal uh, ja. zelf. Ja. ja, dat pompendremmen, dat moet u dus niet doen. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Ja. Ik moet het met die oude camper wel doen, omdat het geen ABS kent. Maar met deze mag het niet. Nou, je hoort het erop. Het, uh, mensen die uh, hebben er echt wat aan om die, deze noodstop uh, die ze gaan maken uh, te doen op het circuit... En uh, ja, je kunt als je dan uh, hier bezoeker van bent, dan kun je er gewoon aan meedoen. Het zijn niet de, de eigen campers, maar gewoon campers die zijn ter misschien gesteld door een dealer. En uh, er zijn er een stuk of twintig hier waarmee allerlei proeftesten, rondjes rijden, noodstoppen. Alles kan je ermee doen hier. Ja, je bent uh, dit weekend dus het hele weekend uh, op circuit aanwezig bij het uh, NKC-evenement uh, op het circuit. Hele weekend met heel veel campers al daar. Hoe is het vandaag met de drukte op circuit? Uh, nou, het is, uh, ja, ik ben natuurlijk niet verder gekomen nog dan uh, de slipschool. Want ik dacht, nou doe ik dat als eerste. We gaan nu weer even een noodstuk maken, dus ik ga... Hop, uh, <laughs> ik ben nog niet echt uh, binnen het circuit geweest... maar we gaan straks even op zoek naar uh, Martin Gaus of we die kunnen vinden, want die wil ik ook nog even spreken. Ja, even goed snuffelen en dan kom je vanzelf tegen, Cor. Ja, ik heb trouwens hier als instructeur Jan Willem Molenaar... Die ken jij wel. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, die ken ik. Doe hem de groeten. Ja, ik zal hem uh, de groeten doen. Oké, okay, dankjewel Cor. En we komen ja. straks weer bij je terug. Were sorry, shouted from the top. Swim water until my lungs exploded. Walk to the fire. If I were sorry, I'd run a thousand miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough.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 Turn blue. I'd rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence.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 ...te doen met een raadje plaatje, want albert had het in één keer goed. No. Daryl Hall en Joan Outs, en I Can't Go For That. De groep Hall en Outs, joh, wat waren die bekend in de jaren 80? Onder meer de single Out of Touch en The Man Eater... ...en ook deze mochten best wel wezen. I go for that. We draaien hem dus in de live versie. Jawel, NKC Camper Experience op het circuitpark Zandvoort dit weekend. We hebben het hele weekend kort draaien daar ter plekke. En die jongen valt wel op hoor trouwens. Ja, maar nog even wat, wat achtergrondinformatie luisteraars en kijkers. Het NKC Camper Experience op het circuitpark Zandvoort is zoals je hebt kunnen horen in volle gang. Niet minder dan 2000 campers staan op en rond de baan. Er is ook van alles en nog wat te doen. En het meest spectaculaire, heeft Corren net even kunnen ervaren... is misschien wel het slippen met zo'n bakbeest. En de rijvaardigheidsproeven. Tevens zijn er veel, is er veel informatie over kampeerplaatsen... in alle hoeken en gaten van Europa te krijgen. Ook staat er een aantal campers te koop. Iedereen die weg is van, camp, van de camper en bijvoorbeeld met de, de camper op vakantie gaan... is natuurlijk van harte welkom om vanmiddag naar, nog naar het Zandvoortse Duinencircuit te gaan... Nog nooit zijn er zoveel campers in Nederland bijeen geweest... als tijdens deze NKC Camper Experience... georganiseerd ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de club. Alleen ingewijden weten waar die letters voor staan. Nederlandse Club, De naam die het fenomeen camper toen de tijd had in Nederland. Wethouder Gerard Kuipers opende jongstleden vrijdag het festijn. Hij vindt het een eer voor Zandvoort dat het NKC het grote feest hier wil vieren... en noemde het een feest, ook voor de Zandvoorters. Tot slot van zijn welkomstwoord meldde Kuipers dat Zandvoort bezig is... om 30 plaatsen voor campers te reserveren. En ook NKC-directeur Stan Stolwerk toonde zich verheugd. Die mededeling werd met groot gejuich en applaus ontvangen... door de camperfans op het volle circuitterrein... Volgend jaar zomer zijn de kampeerplaatsen in Zandvoort mogelijk een feit. Dat weet ik toevallig, dan hoorde ik gisteravond... dat uh, op de parkeerplaats Zuid ja? in het verleden ook campers waren geparkeerd. Maar, je weet het al, geluidsoverlast. Dus dat, uh, die zijn daar opgeheven. Maar het zou mooi zijn als, uh, als uh, een stuk dertigtal kampeerplaatsen... zouden kunnen worden gecreëerd voor deze toch groeiende groep uh, recreanten. Want ook die mensen uh, komen gezellig naar Zandvoort... En promoten dan derhalve Zandvoort. We houden het voor u in de gaten. Dankjewel Albert-Jan. Ja, gisteren hadden we hem aan de microfoon, hè, de directeur Stan. En hij vertelde trouwens vorig jaar, of nee, de vorige keer was het evenement in Assen. Vijf jaar geleden, ja. Vijf jaar geleden, maar dit keer in Zandvoort. En het is veel leuker en beter. Nou, daar zijn we natuurlijk beren trots op.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 Then maybe you can get it.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 in de studio van CFM aan de Tolweg 10A. Wil je trouwens uh, meekijken met uh, deze uitzending van Zandvoort op zondag? Dat kan heel eenvoudig, hè? Ga gewoon even naar www.cfm-live.nl www.cfm-live.nl En kijk mee in de studio van CFM Zandvoort. En zo is het even, na half drie, we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Het zonnetje schijnt vandaag lekker op, John, heerlijk. Ja, maar vandaag is de kans op buien een stuk groter, maar dan voornamelijk ten oosten van onze regio. En dan kunnen ze ook vergezeld gaan van hagel. Nou, dat heb ik vanmorgen nog even meegemaakt. De bovenlucht is namelijk enkele graden kouder. De temperatuur stijgt naar een graad of negen en er waait een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind. Vanavond in de koude nacht is het wisselende bewolkt. Met nog altijd kans op een bui. De noordwestenwind waait matig en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen is het bewolkt met slechts af en toe wat zon. Verder komt het met regelmaat tot buien en deze buien kunnen vergezeld gaan van hagel. De noordwestenwind waait vrij krachtig tot hard en de temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. En na maandag blijft het uitermate wisselvallig met geregeld zon maar ook buien. De noordwestenwind blijft tot en met donderdag stevig doorwaaien... en de temperatuur stijgt naar 7 tot 10 graden. En daarmee is het natuurlijk veel kouder dan de tijd van het jaar normaal zou zijn. Want dat zou namelijk een graad of 15 à 16 zijn. Wat betekent dat voor ons in Zandvoort? Nou, wisselvallig. Wellicht ook op Koningsdag, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Nee, zeker niet. Maar goed, wellicht dat er we een aantal evenementen naar binnen zullen verhuizen. Maar dat zal, kijk wat je nu zegt van uh, Hagel, nou, uh, ik vind het prachtig weer buiten. Koud, maar prachtig weer. Laten we hopen dat het woensdag ook dat het geval is. Uh, dit was het weerbericht, aldus Rico Schreuder. Het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer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 Single, hoor, van Marco Borsavel en Midsaimers. Ik heb het al een keer eerder gezegd, Albert-Jan. Moet ik altijd denken aan Holiday in Spain. Van Bluff en de Counting pros. Ook een combi in Nederlandstalig en Engelstalig. Breng me naar de water. Jordan bij bij CFM. Tijd voor een gauw Dat is wel leuk, hè, aan de, de muziek uit de jaren 60. Ze waren helemaal gek van stereo, dat hoor je wel op je koptelefoon, hè? Jorgen, The Association en Windy op de zondagmiddag van CFM. Het is wel een beetje hier buiten op dit moment, maar wel lekker zonnig op dit moment in Zandvoort. We hebben Zandvoorts nieuws in het kort voor je. Dan gaan we eens even terug naar afgelopen vrijdag, want toen was er een goede opkomst tijdens de eerste ZZP-bijeenkomst.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 Iedere veertien dagen wordt een bijeenkomst georganiseerd... waar men zijn of haar onderneming of activiteit kan presenteren... en tevens in gesprek kan komen met andere ondernemers. Daar gaat het om. Elkaar ontmoeten en kennis maken met andere ZZP'ers. We willen de ruimte scheppen en wellicht kan men zijn voordeel hiermee doen... zij initiatief nemen van het eerste uur Maarten Janssen bij aanvang. Aanstaande maandag, 25 april, maakt Gerard Kuipers, Wethouder van Toerisme en Economie, de winnende initiatieven van het Pop-Up Zandvoort Weekend bekend. Na het enorme succes van afgelopen jaar kan een tweede editie van het Pop-Up Zandvoort Weekend niet uitblijven. Het Pop-Up Weekend wordt dit jaar georganiseerd van vrijdag 17 tot en met 19 juni. Ondernemers konden tot 10 april een initiatief indienen en hierna mochten de inwoners en andere geïnteresseerden stemmen op één of meerdere ideeën. En wat waren er veel fantastische inzendingen. Wat te denken van een houseparty op het raadhuisplein, film kijken in de hot tub op het strand of een gigantische waterglijbaan op de boulevard. Het evenement met de meeste stemmen wint maximaal 3000 euro, nummer 2 2000 euro en nummer 3 1000 euro om te kunnen investeren in het evenement. Het meest originele en vernieuwende idee wint 500 euro. Ook beoordeelt een vakjury dit jaar alle evenementen... en inmiddels kan er uiteraard niet meer worden gestemd... en zijn de winnaars bekend. Het pub weekend staat symbool voor het Zandvoort van, het, van de toekomst. De gemeente die tijdelijke initiatieven stimuleert en faciliteert. Tijdens dit weekend mogen ondernemers en inwoners van, alle uh, van alles organiseren... om Zandvoort een bruisende badplaats te laten zijn... Het weekend is bedoeld om Zandvoort in de kijker te spelen... en de plek om een tijdelijk initiatief te ontplooien. Aanstaande maandag of vanaf 5 uur in het Strandpaviljoen Beachclub... nummertje 10 te Zandvoort. En dat pop-up dat leeft zeker in Zandvoort... want uh, er hebben ruim 5.000 mensen hun stem uitgebracht. Nou, aankomende maandag weten we wie nummer 1, 2 en 3 geworden is. Zelfs nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze CFM app... die je nu gratis kunt downloaden in de diverse stores. wel lekker op een terrasje zitten hier in Zandvoort. In het centrum van Zandvoort. Of misschien wel op het strand. Nou, geniet er lekker van. hè, Als je maar wel een beetje uit de wind zit en zo. Een beetje in een goed zonnig hoekje. Het is is toch wel vrij frisjes, hoor, vandaag. Joh, de zinger van Stay Cold. Wat heb ik deze plaat grijs gedraaid, zeg. De Wallpaper was dat. Ga je trouwens van de zomer naar het strand? Vergeet niet je radio mee te nemen. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen?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 fantastische singles zegt dit. Jodde Dua Lipa en wie de one op de zondag bij CFM. Jawel, ja, we volgen onder meer de, de MotoGP. Maar voordat we onder meer daaraan gaan uh, beginnen... Ik kreeg net een bericht van onze collega Kort Draaier. Ja? Ja, we hebben hem al een tijdje niet gehoord, hè? Nee. Eh... Nee, hij heeft 25 oh, noodstops oh, meegemaakt. oh ja. En hij zegt, <laughs> ik ben nu echt misselijk. <laughs> dus voorlopig even geen bij bijdrage vanaf circuit. In, ieder geval, dit, in, in, in <laughs> ieder geval dit uur In ieder geval dit uur niet. Nee, inderdaad. Goed, ja, je zei het al. de MotoGP momenteel verreden in Gres Een grote prijs van Spanje. En van Pool vertrok de Italiaan uh, Valentino Rossi. Gevolgd door uh, Lorenzo en Marquez bij de Spanjaarden. Dus nou ja, in, het, in, in het hart van de Spaanse MotoGP uh, de race is net uh, gefinished. En uh, Rossi heeft uh, ge, de, van kop tot staart laat ik zo maar zeggen, de, uh, de race uh, gedomineerd. Hij reed zelfs weg bij Lorenzo en Marquez. Uh, in het begin was hij nog wel even ingehaald door Lorenzo... maar die had de, de wijde bocht waardoor uh, Rossi weer de, de, de compositie kon overnemen tot aan de finish. Dus Rossi wint de grote prijs, uh, de MotoGP-prijs in uh, uh, Spanje... gevolgd door de Spanjaarden Lorenzo en Marquez. Dus dat was één groot sportevenement vandaag. Kijken we even vooruit, of tenminste vooruit... kijken we even naar uh, Luikbastenaken Luik, die momenteel verreden wordt... en dan hebben we het over wielrennen. Temperaturen van maximaal een graad op 6, windkracht 5 en grote kans op regen en hagel. Het zitten renners bepaald niet mee in Luik Luik... Om kwart over tien vanmorgen ging het peloton van start... in de 253 kilometer lange voorjaarsklassieker van het seizoen. Uh, ik word wakker terwijl er sneeuw uit de lucht valt... en een dun laagje op de grond ligt al dus Larry Warbassen... van IAM IA Cycling. Dat liet hij weten. Is het kerst? Nee, het is Luik Bas de wat mij vooral zorgen baart is het weer... dat voor zware problemen kan zorgen... liet topfavoriet Alejandro Valverde gisteren al weten. De Spaanse winnaar van de Waalse pijl won al drie keer eerder in Luik. Met nog een dikke 70 kilometer te gaan... en met een peloton op een dikke vier minuten achterstand op de koplopers... Eh, volgen wij uiteraard de slot van de, de ontknoping van La Luik Bastenaken, Luik... in deze laatste voorjaarsklassieker. Oké, okay, we blijven volgen bij Zandvoort op zondag. Dankjewel, Albert Jan. Nog uh, twee platen tot aan het nieuws en weer van uh, drie uur. En dan gaan we alweer u 2 en u in. Dus lekker blijf luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Met nu de brothers Johnson en Stamp. Blijft altijd goed, hè? Heerlijk, jodde de brothers Johnson en uh, Stamperplaten, die uh, vaak langskomt bij ons in dit programma. Op naar nieuws en weer van drie uur doen met deze van mooie zingen van uh, Robert Holmes. Hier is Escape. Ik was tired of my